3 uur. Jobboot met het NOS-journaal. De Syrische stad Aleppo is opnieuw gebombardeerd. Het oosten van de stad dat in hand is van de rebellen... zou bestookt zijn door Russische en Syrische gevechtsvliegtuigen. Er zijn berichten van helikopters die vatbommen zouden hebben gegooid... op een ziekenhuis dat woensdag ook al werd gebombardeerd. Het ziekenhuis zou sinds woensdag al buiten gebruik zijn... maar een hulporganisatie meldt dat er nog een kleine groep patiënten... en medewerkers binnen was toen de bombardementen begonnen. Ook wordt er zwaar gevochten in het noorden van de oude stad... De Britse politicus Nigel Farage gaat Donald Trump debatcoaching geven, melden de Britse media. Het eerste debat tussen Trump en Clinton afgelopen maandag verliep niet geweldig voor Trump. Daarom zou Farage de Republikein gaan adviseren voor het tweede debat op 19 oktober. Farage staat bekend om zijn scherpe debattechniek en opruiende teksten. Hij gold als boegbeeld van de Brexit-campagne. Na het referendum vond Farage dat zijn taak erop zat en nam hij afscheid als leider van de UKIP-partij.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 En dan het weer, wolkenvelden en opklaringen wisselen elkaar af. Vanmiddag vanuit het zuidwesten buien, mogelijk met hagel en onweer. Temperatuur rond 18 graden. Vannacht buien in de kustprovincies, morgen overdag ook elders in het land buien. Het wordt dan ongeveer 16 graden. Dit was het ZFM Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB. Er staan op dit moment geen... U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja, slingeroptiek.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 We What free. Steal and lie, trying to keep you. als je aan het werk bent, deze plaat niet gaan meezingen. Ja, dan krijg een probleem met de baas waarschijnlijk. Joris, de La Green en Fuck You. Zo aan het begin van uur 2 van Zodvoort op zaterdag. En wat gaan we in uur 2 allemaal doen, Albert-Jan? Terwijl de Sontra lekker gaat schijnen op die moment. Ja, en het British Race Festival op het circuit in volle gang is. Dag 1 is in volle gang. En uh, tijdens Korendag op dit moment het Vrouwenkoor Chemistry uit Zandam okay. te zingen. Gaan wij het tweede uur in van Zandvoort op zaterdag van uw lokale zender. Uh, wat gaan we doen? U krijgt natuurlijk uiteraard Zandvoorts nieuws in het kort... maar natuurlijk ook om half vier, zoals u van ons gewend bent, de evenementenagenda. En ondanks het feit dat de zomervakanties weer voorbij zijn... barst Zandvoort uit zijn voegen qua evenementen. U hebt dit in eerste uur al kunnen merken aan de evenementen... die al alleen al dit weekend staan te gebeuren of bezig zijn met het bezig zijn... zoals de Korendag en het British Race Festival... Uh, Zandvoors nieuws in het kort uh, Verder uh, natuurlijk uh, ook nog Ander nieuws Waaronder een tweetal evenementen Die uh, in oktober uh, staan te gebeuren Waar je voor zich kan, nog kan inschrijven Allereerst natuurlijk het rondje dorp En daarnaast natuurlijk ook het, weer het jaarlijkse kampioenschap Garnalenpellen zit er ook weer aan te komen Maar daarover uh, later Tijdens dit uur meer informatie Dus genoeg reden om te blijven luisteren En kijken naar uw enige echte lokale zender ZFM En uh, wil je meekijken in de studio Dat gewoon heel eenvoudig he gewoon even gaan naar www.zfm-live.nl www.zfm-live.nl En dan uh, kijk je mee in de studio... en kan je natuurlijk ook meteen uh, meeluisteren naar Zalvoort op zaterdag. Wij zijn er tot aan vijf uur vanmiddag.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 En bij je eigen lokale radio CFM Zandvoort... gingen we terug naar de jaren tachtig. Met windjammer en tossing en turning. CFM, we zijn er niet alleen op de radio trouwens... maar ook 24 uur per dag op tv. Leven het ritme van Zandvoort ook op tv. CFM Text TV op kanaal 45. -M -M. En kijk je digitaal, dan ga je naar kanaal 40. van dit soort muziek gaan draaien. Dan blijft er ons uh, doorschijnen in Zalvoort. Heerlijk hoor. Een lekkere zonnige zaterdagmiddag. Jorde Alvaro Soler en Sophia, 17 minuten over drie uur. We gaan weer Zalvoorts uh, nieuws met je doornemen. Ja, zoals we aangekondigd aan het begin van dit uur... een, uh, allereer, een tweetal uh, evenementen waar u zich nog voor kunt opgeven. En allereerst hebben we het natuurlijk over Rondje Dorp. Zondag 16 oktober is het weer tijd... voor de gezellige kroegentocht Rondje Dorp. Dit is niet meer weg te denken evenement in, in Zandvoort... staat alweer voor de elfde keer op de agenda. Inschrijven kan nog tot en met 2 oktober. Dus dat is morgen de laatste kans. De horecagelegenheden die dit jaar deelnemen aan deze ludieke evenement zijn... Panshow, Drie Aapjes, Café Keur, Het Wapen van Zandvoort... Jenks Saloon, Café Buitenspel, Café Koper, Rabbel... Café De Kliksbaan, Chin Chin, Café Hardy en last but not least, Café Buddies... Bij iedere locatie worden de gasten gevraagd om deel te nemen... aan een behendigheidsspelletje en het kan heel divers zijn. De uitbaters worden ook steeds creatiever in het bedenken van de opdrachten. Het evenement is een echt Zandvoortse aangelegenheid. Een tocht langs de leukste cafés van Zandvoort... met zeg maar Zandvoorters onder elkaar. Deelnemers kunnen zich nog tot en met 2 oktober inschrijven... bij hun vaste stamkroeg. Daarna is niet meer mogelijk vanwege, de bestellen, vanwege het bestellen... en laten drukken van de t-shirts die inmiddels echt collectors-items zijn geworden. Deelname is 10 euro. Daarvoor krijgt men het wereldberoemde t-shirt. Dat geldt als bewijs van inschrijving. Het rondje dorp begint uh, dus op 16 oktober om 1 uur... en wordt rond 6 uur als beëindigd beschouwd. Deelname staat vrij voor iedereen vanaf 18 jaar en ouder. Dus iedereen vanaf 18 die kan uh, lekker gaan meedoen aan uh, rondje dorp. Dat is altijd wel een feest hoor, uh, Albert-Jan. Ja. Ik hoop dat je deze plaat bedoelde. Fruitcake, my feet want move. Was dat hem, Obetjan? Ja, hem? Hem. Ja, he. ja, ja, ja. Het is toch grappig. Dan heb je van die hele moderne zoeksystemen. zoals uh, Spotify, waar we veel mee werken. Ja, maar daar is dit nummer niet, niet, in. Te vinden. niet te vinden. Ongelooflijk. Uit uh, begin jaren 80 hoor je Fruitcake. En My Feet Won't Move. Het blijft gewoon een lekkere plaat. Was ook een van de eerste singles uh, die ik kocht uh, destijds, uh, <laughs> Ja, Dus je staat precies in mijn straatje. Helemaal heerlijk. Goed, uh, het tweede grote evenement uh, in uh, maand oktober is natuurlijk het NK Garnalenpellen. Zaterdag 29 oktober wordt voor de zevende keer op rij het Open Nederlands kampioenschap Garnalenpellen georganiseerd. In café het Juttetje van Telassa wordt vanaf middags 4 uur tot in de avonduren gepeld om de titel beste garnalenpellen van 2016. Evenals volgend jaar, vorig jaar zijn er categorieën voor profpellers en recreatiepellers. De selectie wordt bepaald door een gemeenschappelijke voorronde... waarna in beide categorieën gestreden kan worden voor de hoofdprijzen. De deelname aan het pe pellen bedraagt 5 euro per persoon. Ga deze gezellige uitdaging aan en doe mee. Onder toezicht van een strenge, doch rechtvaardige jury... is het wedstrijdelement uiteraard de hoofdzaak. Maar de sfeer en de entourage eromheen maakt dit evenement uniek. En van de gepelde garnalen worden natuurlijk heerlijke gratis hapjes geserveerd. Hmm. Op vele verzoek is het karkordeon-duo Hij en Gij opnieuw uitgenodigd om de muziek te verzorgen. De entree is gratis en inschrijven kan bij Talassa strandpaviljoen18... of per e-mail garnalen, gar, garnaalzandvoort met -E, gmail.com garnaalzandvoort met -E, gmail.com Zet er vast een groot kruis door u, uh, uh, op in uw, uw agenda op 29 oktober voor het NK Garnaalpellen. In, uh, bij Talassa En dat is er vanaf, hoe laat was het ook alweer? Vanaf vier uur middags tot in de late avonduren... een gezellige NK Garnalenpellen. Ja, dat gaat weer heel gezellig worden in de middag en avond daar bij Talassa op 29 oktober het NK Garnalenpellen. Daar moet je gewoon bij zijn. Zodat ik over een tweetal op later krijg je de evenementenagenda van ons... krijg je weer te horen wat je de komende dagen allemaal kunt gaan doen... maar eerst onder meer dat Bank...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 Hoi, deze 12 fans van de Tafbank. Tezamen met Pharrell Williams. Get You're the lucky. Get lucky. Ja, zo dadelijk uh, krijg je de evenementagenda van ons. Krijg je te horen wat je de komende dagen allemaal weer kunt gaan doen. En dat is weer een paslijst. Oh, ik heb medelijden met Albert John.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 De jaren 70, de Youth Corporation en Rock the Boats. Voordat we de evenementenagenda gaan doen, gaan we eerst even kijken naar de ruststand van de Veteranen 1. Want die spelen vandaag thuis tegen BSM. Ruststand op dit moment 1 tegen 0. Dus het gaat goed met die gouden Ouwe van Zandvoort. En ook gouden Ouwe kunt u dit weekend bezichtigen tijdens het British Race Festival. Het British Race Festival op het Speedpark Zandvoort biedt dit weekend een mooie mix van races, demo's en vele enthousiaste oud-merkenclubs. En uiteraard als hoogtepunt op de zondagmiddag het Concours Dalledaags. En ik zal eens even kijken hoe laat die begint. Die begint om half één, vijf over half één. Nou, dan weten morgen. we dat. Dan ja, weten we dat. De, dat mag je uiteraard niet missen. En uh, natuurlijk ook uh, de fun races van de vooroorlogse Morgans, driewielers, zijn alle redenen genoeg om een bezoek aan dit British Race Festival te doen. De Jaguars Enthusiastic Club komt met een startveld... met voornamelijk Jaguars naar Circuitpark Zandvoort. De Britse vlag zwaait boven het Circuit Park Zandvoort... vandaag en morgen tijdens het British Race Festival. En zoals gezegd, vanaf vanmorgen half, uh, half elf... is het uh, tijd voor de Korendag en wel het lusteren met tiende jaar. Vanaf half elf vanmorgen tot tien uur bent u uiteraard van harte welkom in de protestantse kerk... Uh, al waar de Korendag wordt uh, verspeeld, om het zo maar eens te zeggen. Want uh, dit is de tiende keer dat de Beachpop-singers... de Korendag in Zandvoort organiseren. En dat gaat ze natuurlijk uitgebreid uh, vieren. Geen thema dit keer, niet getreurd. Al jaren zullen, alle jaren zullen voorbij komen. Dus heel veel thema's. En u kunt genieten van de Down Memory Lane... waar u bij alle jaren kunt wegdromen. En dat is natuurlijk allemaal nog tot vanavond 10 uur... tijdens de lustrum, uh, dag van de Korendag, het tiende lustrum... in de Protestantse Kerk in Zandvoort. En de entree is gratis. En er is ook een, uh, vanaf 30 september tot en met 13 november... bent u van harte welkom bij de expositie Hedendaags Realisme. En dan hebben we het natuurlijk over het Zandvoorts Museum aan de Weestraat, nummertje 1. De entree bedraagt 3 euro. En de maand oktober betekent dat Zandvoort goes wild... Ter afsluiting van het zomerseizoen en vanwege de bronstijd onder de herten in de Amsterdamse waterluidingduinen wordt Zandvoort in oktober nog één keer helemaal wild. Tijdens Zandvoort Goes Wild worden er verschillende activiteiten ge gehouden. En zo kunt u genieten van de diverse wildmenu's en kunt u prachtige natuur rondom Zandvoort aan zee met eigen ogen van dichtbij ervaren. Meer informatie uiteraard te verkrijgen bij het VVV Zandvoort dan wel. Ga even naar de website www.zandvoortgoeswild.com www.zandvoortgoeswild.com En dat allemaal tot en met 31 oktober. En zoals gezegd, vandaag ook groot feest bij Holland Casino Zandvoort. Holland Casino Zandvoort bestaat vandaag 40 jaar... en er wordt gevierd met, met de gasten van het casino... medewerkers, zakelijke relaties en uiteraard de inwoners van Zandvoort. Holland Casino trakteert Zandvoort vandaag op een bijzonder feest... met een openluchtcancet van Gerard Joling. Een vuurwerkshow plus een spetterend feest... en spelavond voor kaarthouders in het casino zelf... U bent van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn. Meer informatie over dit grote feest, het 40-jarig bestaan van Holland Casino Zandvoort... kunt u uiteraard teruglezen op de website www.hollandcasino.nl www.hollandcasino.nl Gaan we naar morgen, dan is het Mash at the Beach. En dan hebben we het op zondag 2 oktober wordt het altijd gezellige eindfeest... van Mango's Beach Bar in Brussel's aan zee georganiseerd. Dit jaar met een wild tintje naast live muziek en een dj... gaan verschillende teams de strijd met elkaar aan op een heuze mesh-stormbaan. En dat begint allemaal op, twee, dus op 2 oktober vanaf 8 uur tot 11. Nee, de, morgenmiddag <kudertijd> uiteraard meer informatie op de website... van dan wel Mango's Beach Bar, dan wel Brussel's aan zee. En morgenavond vanaf 8 uur tot 11 uur is de tijd voor de Comedy Night... Zandvoort lacht open microfoon Comedy Night in het Amsterdamse Beach Hotel... Verschillende comedians bestaande uit gevestigde namen... en aanstormend talent komen nieuwe grappen vertellen en uitproberen. Vergeet de, speels, de sportschool en kom je buikspieren trainen... in de comedyavond bij het Amsterdam Beach Hotel. Morgen vanaf 8 uur tot 11 uur. Uiteraard meer informatie over dit evenement... en over alle andere evenementen die het Amsterdam Beach Hotel organiseert... kunt u terugvinden op de website www.amsterdambeachhotel.nl www.amsterdambeachhotel.nl dan is het de kinderboekenweek. We zitten er ook weer aan te komen van 5 tot en met 16 oktober. Opa's en oma's spelen een belangrijke rol in het leven van kinderen. Daarom worden ze dit jaar tijdens de kinderboekenweek... van 5 tot en met 16 oktober in het zonnetje gezet... onder het motto Forever Young. Voor altijd jong, vrij vertaald. De bibliotheek organiseert dan allerlei leuke, vrolijke... en leerzame activiteiten voor kinderen en hun opa's en oma's. Natuurlijk zijn de ouders ook van harte welkom. Het programma in de kinderboekenweek kunt u uiteraard terugvinden... op de website van de bibliotheek. Ja. Dan maken we een bruggetje naar 8 en 9 oktober... want dan is het weer tijd voor de finale races. En dan gaan we natuurlijk weer naar het circuitpark Zandvoort. Bij de finale races schakelt circuit circuitpark Zandvoort nog eenmaal door... naar de hoogste versnelling met de finales van de Dutch Powerpack. Voeg daarbij de wedstrijden van de VIA GTI World Championship... GT4 Cup en de VIA GT3 European Championship. En je hebt een evenement dat je niet mag missen als je autoliefhebber bent... Dat allemaal op 8 en 9 oktober uiteraard op het circuitpark Zandvoort. Meer informatie over dit evenement... en over alle andere evenementen op het circuitpark Zandvoort... raadpleeg de website www.cpz.nl. www.cpz.nl En ook op 8 en 9 oktober is het weer tijd voor de kunstkracht 12. In het weekend van 8 en 9 oktober wordt er kleurrijke kunstkrachtig weer voorspeld... door de Vereniging Beelden de Kunst naast BK, uh, Zandvoort BKZ in het kort... Zij is de kunst, uh, kunstenaarsvereniging in de bekendste badplaats van Nederland. In dit weekend zijn op diverse plaatsen in Zandvoort kunst te zien. Kunstkracht 12 is de grootste manifestatie van BKZ. Een kunstroute langs 16 expositieruimten... waaronder het Zandvoortsmuseum en ateliers van hun leden. Dat allemaal op 8 en 9 oktober bij Kunstkracht 12. En dan uh, de, uiteraard kun je op de website van Kunstkracht 12... het hele programma, is, is, alle rust, is nalezen. En wie ook wild wordt in oktober is de Safari Goes Wild. Seizoen 2016 op 8 oktober van 8 uur s'avonds tot 5 voor 12 s'avonds. Uh, het seizoen zit er bijna op. Maar voordat het zover is willen... ze nog één keer met alle vrienden van de Safari Lodge... en de North Sea Surf Lodge een feestje bouwen en een tent afbreken. Het idee op is op. Dat betekent alles moet op en jullie gaan het opmaken. Ze vragen aan iedereen 15 euro bij binnenkomst. En ze gaan lekkere plaatjes draaien en onbeperkt... De koelkast lezen, leeg drinken. Dat allemaal tijdens op de Safari Boulevard B Paulusloot nummertje 2. Uiteraard eh, begint dat allemaal om 8 uur, zoals gezegd, tot 5 voor 12 deze 8e oktober... bij Safari Goes Wild. Gaan we naar 9 oktober, om half 3, dan gaan we weer jazzen in Zandvoort. En wel jazz in Zandvoort met Ben van den Dungen. Op 4 dat was dus natuurlijk 9 oktober vanaf half 3 tot half 5... Meer informatie kunt u natuurlijk terugvinden op www.jazzinzandvoort.nl. Meer informatie over dat concert met Ben van den Dungen op 9 oktober... en natuurlijk ook over alle andere concerten van Jazz in Zandvoort. En wat hoort er ook in oktober? Bokbier. Bokbierproeven in Zandvoort aan zee. Dat kunt u op 9 oktober van 2 tot 6 uur. Op zondag 9 oktober van 2 tot 6 uur zijn alle bokbieren voor 3,50 euro per glas. En de, bo de bokbieren smaken natuurlijk het beste... in combinatie met een lekker hapje bij de diverse locaties. Ik noem ze even op om volledig te zijn. Café Koper, Het Wapen van Zandvoort, Lallenhardie, Grand Café XL... Rabbel, Lunchbreak, De Haven van Zandvoort... Texels Stormbok en natuurlijk ook Café Nuf. Dat allemaal op 9 oktober van 2 tot 6 uur... bokbieren proeven in Zandvoort aan zee. Zo, er is weer heel Dat wat Dat was te... weer. Ja, er is weer heel wat te doen. Ik hoorde jou van Forever Young...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 Zijn we zijn weer gewoon jong hoor, Albert Jan. Heel jong. Eh, heel jong. Dan scheuren we over het circuit. <laughs> nee, haar schuren. <laughs> Wordt gezellig tijdens het uh, Britse uh, Racefestival. Ja, dat doen we ook aan mee, hè? Ja, vijf over half heen is de start. Vijf over half heen. Iedereen is van harte welkom even te zwaaien naar ons. Ja, en uh, mocht je er niet <laughs> heen gaan, dan kan je altijd natuurlijk via de website van het circuitpark Zandvoort uh, de Pitcam aanzetten. En uh, goed kijken. <laughs> heel, goed mee... kijken heel goed kijken. Heel goed kijken voorbij. <laughs> ja, of, uh, of je gaat gewoon even naar de CFM app en uh, je klikt Pit Cam aan. Dan kan je ook live meekijken op het Circuit Park Zandvoort. En hier is Jonas Bloe. You were looking at me like you wanted to stay. When I saw you yesterday. I'm not wasting your time, I'm not playing no game.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 I don't want you to go, baby. We're perfect strangers. Dat was de hit van dit moment van Jonas Blue en The Perfect Stranger. Ja, vandaag is het een uh, dag vol koor. Ik hoop dat de bakkers er uh, ook rekening mee hebben gehouden. En uh, wat, uh, wat is er uh, op dit moment gaande in de protestantse kerk? Welk om, koor is daar? Als ze, op, als ze op schema liggen, om kwart voor vier treedt op de Factory of Voices uit Heemstede. Dus als u nog niet bent gegaan, ga erheen. Het gaat nog, loopt nog door tot tien uur vanavond. En u bent van harte welkom. Nogmaals. En de entree is gratis. Ja, het is alweer voor de tiende keer, hè? Ja, dat ja, is ongelooflijk. Een prestatie. Goed, ander nieuws? Ander nieuws? Ander nou, nieuws. Nee, nee, even een plaatje okay. nog. Even een plaatje. Hier okay. is Joe Cocker en Summer in the City. Don't you know ...nog even een goede nazomer krijgen, albert Jan, Want Vanaf woensdagavond uh, heb ik vakantie. Yeah. Ja, de zomervakantie. Een beetje <laughs> later, maar daar is hij dan toch. Jo, de Joe Cocker en Summer in the City. Ja, onze collega Willem Bruist, hij is weer uh, helemaal aan het bruisen, hè? Ja, hij is weer helemaal aan het bruisen. Vorige week woensdagavond had hij van 8 tot 10 zijn eerste ja, zijn uitzending alweer. Ja. En er waren vele, vele luisteraars. En ook via de livestream. Hij heeft er nu ook weer nieuwe luisteraars bij in Toscane, Italië. Zo, ja, ja. doe maar. En ik heb begrepen dat die mensen, die zijn zo enthousiast... die gaan hem bij een van zijn volgende keren helpen met het uitzoeken van platen. Dus dat wordt een soort verzoekplatenprogramma. En niet vergeten te vermelden, aanstaande woensdag is hij er weer. Van 8 tot 10 uur met Still Got The Blues. Dus uh, Willem bruist ook door de week weer. Af, uh, aanstaande woensdagavond van 8 tot 10 uur... Willem bruist, onze collega, met het prachtige programma Still Got The Blues. Wat gebeurt er ook veel hè, bij CFM? Hebben we natuurlijk uh, CFM Klassiek, CFM Jazz yes, en Still Got The Blues... en nog veel en veel meer. 24 uur per dag te luisteren. Je eigen lokale radio, CFM Zalvoorts. Jawel, wel, en deze gaan we even voor uh, Willem Bruijns draaien. Ik hoop dat hij hem leuk vindt. First world, en now that we found love. Now that we found love, what are we gonna do with it? Now that we found love, what are we gonna do with it? Make that a shook, make that a shook, make that a shook, make that a shook, make that it shook, shook, shook, shook. The place I say come on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 In de cursus leert u hoe te handelen bij een bloedneus... maar ook wordt u geleerd hoe u moet handelen bij een hartstilstand. In twaalf avonden wordt u opgeleid door bevoegde instructeurs. De lessen worden gegeven op de maandagavond van 8 tot 10 uur... in het Rode Kruisgebouw aan de Nicolaas Beetslaan. De kosten zijn 200 euro. Dat is inclusief boeken, materiaal en examengeld. Mocht u na de cursus besluiten u in te zetten als vrijwilliger... Voor, onze afdeling, voor hun afdeling, dan krijgt u de restitutie van het bedrag. En trouwens, bij de meeste zorgverzekeraars krijgt u een deel van het cursusgeld vergoed. voor Goed. U kunt zich aanmelden voor de cursus bij Martine Joustra. Bij voorkeur via de e-mail apenstaatje hotmail.com. -hotmail Om 24 oktober 2016 gaat er weer van start de nieuwe opleiding voor de EHBO. Nogmaals, opgeven bij Martine Joustra. hotmail.com. Niet denken, maar gewoon doen. Zo is het maar net. We gaan op naar het uh, derde en laatste uur van dit programma. Met daarin onder meer het uh, gedicht van de dag. En natuurlijk ook het dier van de week en nog veel en veel meer. Dus gewoon lekker blijven luisteren naar je eigen lokale radio CFM. Terwijl de zon lekker schijnt uh, in Zalvoort zitten wij uh, in de studio aan de Tolweg Tina. Dat is altijd zo, hè? Zon het schijnt, dan zitten wij niet binnen. Ja, helemaal goed. Maar goed, we hebben de zin in elke zo dadelijk weer voor het derde uur zijn we bij je terug. Oh, oh, oh,